Start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vleesaanduidingen moeten worden verboden, dat vindt de Duitse minister van Landbouw. Het gaat bijvoorbeeld om vegetarische schnitzel of veganistische curryworst. Minister Smit vindt die aanduidingen verwarrend. De Nederlandse Vegetariërsbond denkt dat de Duitse overheid de vleesindustrie wil beschermen, nu het aantal vegetariërs groeit. De IVF-fouten van het UMC Utrecht hebben ook gevolgen voor patiënten van het Sint Antonius Vruchtbaarheidscentrum in Utrecht en Nieuwegein. Dat centrum is voor behandelingen afhankelijk van het UMC. De behandelingen bij het Sint Antonius liggen stil, mogelijk wordt er dus zo over een paar dagen hervat, zegt het centrum. Het verkeer in de grote steden loopt over vijf jaar in de spits helemaal vast als er niets gebeurt. In veel steden zal de file druk verdubbelen, waarschuwt een kenniscentrum voor verkeer in trouw. Doorzaken zijn de aantrekkende economie en de lage brandstofprijzen. Niet alleen steden in de randstad raken verstopt, ook steden als Groningen, Leeuwarden en Eindhoven. Leaserijders willen de komend, ja, komend jaar liever een benzineauto dan een hybride. Dat voorspellen de grote leasemaatschappijen. Per 1 januari vervallen de gunstige bijtellingstarieven voor de hybride. Dat zijn auto's die zowel elektrisch als op benzine kunnen rijden. Met name leaserijders kiezen dan waarschijnlijk weer sneller voor auto's op alleen brandstof. Duitse en Russische hackers waarschuwen reizigers om geen foto's van hun vliegticket op sociale media te delen. Voor kwaadwillenden is het heel makkelijk gegevens van de reizigers te bekijken, de vlucht te annuleren en geld terug te vragen. Dat kan via de streepjescode op het ticket als dat op de foto's makkelijk te lezen is. Het weer nog hardnekkige mist of laaghangende bewolking. In de mist wordt het maar 2 of 3 graden, met wat zon erbij, 6 of 7. Morgen en vrijdag wat meer zon. Overdag is het plus 3 graden. In de nacht is er lichte vorst. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I think you can handle this